Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Demissionair premier Schoof zegt dat de polarisatie in Nederland een zorg is voor het kabinet. Vandaag is daarover gesproken in de ministerraad. Je kunt niet tolerant zijn tegenover intolerantie, zei Schoof. En ook zegt hij het ernstig te vinden dat in aanloop naar de verkiezingen op 29 oktober de spanningen toenemen. Volgens de premier wordt zwaar ingezet op de beveiliging van politici, journalisten, advocaten en kunstenaars. Bij een brand op een boot in Congo zijn gisteravond zeker 107 mensen omgekomen. Goederen aan boord vatten vlam en ook 15 huizen aan de oever vlogen in brand. Reddingsteams wisten ruim 200 opvarenden te redden. Bijna 150 mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het is het tweede bootongeluk in Congo deze week. Woensdagnacht zonk een motorboot waarbij 86 mensen omkwamen. Slechts 8 mensen overleefden die ramp. In België komt een verbod op roken en vepen op terrassen. Dat verbod gaat in 2027 in. De Belgische minister van Volksgezondheid wil het aantal rokers terugdringen en ook meteen vepen aanpakken. Wie wordt betrapt met een sigaret op het terras kan een boete krijgen. En ook horecaondernemers kunnen bestraft worden als ze bijvoorbeeld asbakken op de tafels zetten. Volgens de VRT zijn horecaondernemers het niet eens met het verbod. Ze spreken van een donkere dag voor de keuzevrijheid. Vitesse heeft de eerste wedstrijd sinds het terugkrijgen van de proflicentie verloren. In Weidewormer werd met 4-0 verloren van Jong AZ. Vitesse kreeg vorige week te horen dat het mocht terugkeren in de eerste divisie na een uitspraak van het gerechtshof. Daarna volgde een race tegen de klok om genoeg spelers te vinden voor de wedstrijd van vandaag. De meeste spelers waren namelijk afgelopen zomer vertrokken... toen het er niet op leek dat Vitesse nog uit zou kunnen komen in het betaald voetbal. Het weer. Aan de kust nog buien. In de rest van het land is het bijna overal droog. Morgen begint met wat zon, maar al snel meer bewolking en buien. Mogelijk met hagel en onweer bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.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 ZFM ZFM away. Now, don't you know I ain't never gonna let Don't you know? something off about me I'm gonna see you, I'm gonna see you,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 I should have Don't TV